Van met het internationaal. In de Amerikaanse staat West Virginia is een wet aangenomen die abortus vrijwel onmogelijk maakt. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest. en voor gevallen waarin zwangerschap een medisch risico voor de moeder vormt. Sinds een uitspraak van het Hoge Rechtshof in juni kunnen staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt. In beide staten hebben republikeinen de macht. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons, maar vier jaar later kreeg de zaak een extra dimensie toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Star is 76 geworden. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht... het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8, dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs tegen het percentage van bijna 30... naar ruim, 43, naar ruim 40%. procent... Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League... een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd die gespeeld werd in Anfield eindigde in 2-1. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd... maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer in het zuiden midden eerst regen. In het midden van het land eerst regen. In de middag blijft het met uitzondering van Limburg overal droog... en is er soms zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM nu de nacht. I wanna go level when everybody go right I wanna be free and do whatever I Zelf voor. waiting for soul Strange, oh, in the eyes of a boy. Let it fill my soul and drown my fears Let it shatter the walls for a new sun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 We don't We stop.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 Die verre van mijn hart die zegt genoeg Ik ging liever altijd hoor